Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. Syrische strijdkrachten erkennen dat ze terrein hebben verloren in Aleppo... een stad in het noordwesten van Syrië waar rebellen een offensief zijn gestart. Gisteren bereikte de rebellengroep Aleppo... na onverwachte successen in de strijd tegen het regeringsleger. De rebellen zouden inmiddels het grootste deel van de stad in handen hebben. Het Syrische leger zegt dat het zich voorbereidt op een tegenoffensief. Op het VVD-partijcongres heeft partijleider Yashil Gus gezegd... dat dat samenwerking binnen de coalitie lastig is. Maar dat de VVD door wil om vraagstukken die de partij wil oplossen... eindelijk aan te pakken. Ze zei dat ze nog niet heel erg enthousiast wordt... van wat het kabinet tot nu toe heeft geleverd. Maar ze wil door met het hoofdlijnenakkoord om problemen op het gebied van onder meer integratie... en bestaanszekerheid aan te pakken. Yashil Gus zei dat er steeds meer overdraagzaamheid lijkt te zijn...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 In Georgië zijn meer dan 100 demonstranten opgepakt bij nieuwe betogingen tegen het besluit van de regering om de onderhandelingen over toetreding tot de EU voorlopig stop te zetten. De betogers gingen gisteren en vannacht in meerdere steden de straat op. In de hoofdstad Tbilisi gebruikte de politie waterkanonnen en pepperspray om de menigte uit elkaar te drijven. Het weer, geregeld zon. In het westen en aan de kust meer bewolking. Misschien een enkel buitje. Het is rond de 6 graden. Vanaf de opklaringen een kans op lichte nachtvorst. Morgen eerst veel zon, maar smiddags toenemende bewolking met late regen. Dan wordt het 5 tot 8 graden. Vanaf maandag geregeld regen of buien en iets zachter. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB.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 en gespeeld Ik heb er mijn hartje verloren Ik heb er veel leed mee gedeeld Dan gaat hij nog een keer. Een de Britse schuld. En je van me kantoor, maar ook die deze aardappelatie. Je drink van Ik laat hem opgaan, over de zin. Heb ik het aan de heb ik het aan de heb ik het aan de zin, ik het de water Je Ze zijn nog niet verslezen, daar gaat ie nog een keer Wie het er zeeft, zo in. de pruin heeft gedaan, Alle pruimen liggen te schijnen, Wie het er zeeft, zo in. de pruin heeft gedaan, Iedere bruin ligt in je schuin, ik heb het geproefd maar dat is ongezond. Je krijgt het schuim op je mond. Wie het er steeds op, De bruine kop dan Iedere bruine ligt in de schuim. Ik like heb een debout. Een, een jongen een jongen lief, je moeder. En die vertelt het jouw die Wanneer je nee, de vader, vader zo'n niks had, was Wat dan leest voor een langer linde klein. Wanneer de armen, reken, in de vreemde rijken, inachtig naar de arme seiten. zijn er maar de Zien we zeven wereld in de havenrog, dan gaan we afgenootjes zelen.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 Jordaan, zie je de jongens in de meren gaan. zee wij ons in de Jordaan? Waar de bronnen voor de ramen staan. En dan zit uur voor elkaar. Zolang de leeuwel in de vrijheid.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 Some stuff.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 Krijg je van een cadeau En ook die deze aquafiet Die drink ik van m'n leven niet In plaats van vodka of een liché Een pieke tansie, een pieke tansie, Een pieke dit gaat er altijd in Een pieke gaat er altijd in Zien. Ik heb geen trek in zo'n Franse vernauw. Dat spul krijg je van een cadeau. En op die Duitse aardgewaf die drink ik van mijn leven niet. In plaats van vodka of Ligien, een lichaam. Een pikke dansie, een pikke dansie, een pikke dansie, dat gaat er altijd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 De poes is weer gedronken, de boes is weer beschonken. De woes is weer inzet. Zeep in plaats van melk in je neven fles gejakt. U niet houden miauw, miauw, miauw, Een agent zei, weet u dat Sinds ik hier een gen ben, Heb ik nooit zo'n kat gehad Sinds ik hier een ben, Heb ik nooit zo'n kat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 Je loopt je loopt te zwaaien, je De... loopt oh. I display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 Yeah. <laughs>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 Gaan. En het is gezellig op het asfalt in de staat? En bij het lino zijn de blinden voor het raam van vandaan. Dan gaan we kijken naar het sprookje die schaam.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 Zo zijn de blinden voor het raam van baan. Dan gaan wij kijken naar het sprookje, die verstaan. Zo arm in arm, en ik. Lachen naar alle kant Als kinderen zo blij omdat het licht weer brandt. Als op het lijf.